1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping... hebben op de G20-top in Buenos Aires... met elkaar gesproken over het oplopende handelsconflict... tussen de twee landen. Dat deden ze tijdens een 2,5 uur durend diner. Wat daar is uitgekomen, is nog niet bekend. Al maanden leggen Amerika en China elkaar importheffingen op... van tientallen miljarden dollars. Trump zei eerder dat als de gesprekken nergens toe leiden... er extra heffingen komen. In Nieuwegein zijn afgelopen avond in een paar uur tijd acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand. De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. De autobranden waren in zeker drie verschillende wijken. Vrijdag rukte de brandweer in Nieuwegein ook al uit voor meerdere autobranden. President Macron veroordeelt het geweld van de demonstranten in gele hesjes in Parijs. De ruilschoppers zijn er volgens hem op uit om chaos te creëren. Op beide rellen werden vandaag 265 mensen opgepakt... en zeker 16 agenten zijn gewond geraakt. Volgens minister van Binnenlandse zaken Castaner... is de situatie nu grotendeels onder controle... maar is het centrum van Parijs nog niet helemaal veilig. Onder de demonstranten waren volgens Castaner misdadigers... die wilden verwonden, plunderen en zelfs doden. Wetenschappers zijn erin geslaagd bij Australië... miljoenen koraal-eitjes op te zuigen. Afgelopen nacht kwamen bij het Great Barrier Reef... enorme plakkaten met eitjes vrij... en die werden opgezogen in tanks die zijn ontworpen door de TU Delft. Daarmee willen de wetenschappers kunstmatig nieuw koraal kweken... om het bedreigde rift te versterken. Het weer De komende uren is het even wat droger, maar in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. Ook ochtends regent het in het grootste deel van het land. Smiddags is het dan vaker droog en is het bijzonder zacht met temperaturen rond de 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Shine your light.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 Als of we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Zo zou je dat doen. Ja, Het is net of we tegen een muur praten Doe tenminste alles We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Het is keihard En je woorden dreunen door in mijn gedachten Het is nog niet echt doorgedrongen dat je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 Als, we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt elkaar kapot dus Waarom zou je dat doen? Het is ik tegen de muur draai de tenminste We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan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 On the up on the line one time lyrics they must stick on your mouth Begin, crowd up in the center, they watch for the him. Watch the way we drop it in a mixed time. Rise and amplify him when we come in with the swing.